Vier uur na wel met het NOS-journaal. PVDA-leider Samson en minister Plasterk zijn blij met de steun van het CDA voor de gekozen burgemeester. Ze zijn sceptisch over het CDA-voorstel voor een districtenstelsel. Dat willen ze nog bestuderen. ChristenUnie-leider Slob voelt niets voor een gekozen burgemeester. en zegt dat het voorstel van CDA-leider Buma voor hem uit de lucht kwam vallen. De CDA-leider deed zijn voorstellen vandaag in de Volkskrant. De 2000 Nederlanders die vastzaten bij de Wijsensee in Oostenrijk kunnen naar huis. Om 1 uur vanmiddag was de weg sneeuwvrij die het dorp met de snelweg verbindt. Wie vandaag weg wil moet snel zijn, vanavond komt er weer sneeuw. De Nederlanders waren in Wijsensee voor de ondertussen afgelaste alternatieve Elstedentocht. In Kruisland, bij Roosendaal in Brabant, is in een akker... een deel van een Duitse V1-raket uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zit een springlading van 1000 kilo in. Volgende week wordt bekeken hoe het explosief onschadelijk kan worden gemaakt. En dat wordt nog moeilijk, want de raket heeft verschillende ontstekingsmechanismen... en bovendien zitten die allemaal aan de onderkant. De akker wordt door de politie bewaakt. In Innsbroek is de Oostenrijkse acteur Maximilian Schell overleden. Schell won in 1962 de Oscar voor beste acteur voor de film Judgment at Nuremberg. Shell was de eerste Duitsstalige acteur... die na de Tweede Wereldoorlog een Oscar won. Hij speelde vaker Duitsers in films over de Tweede Wereldoorlog. Marianne Vos is voor de zevende keer wereldkampioen veldrijder geworden. In Hogerheide in Brabant reed ze al in de openingsronde weg bij de concurrentie. En het gat werd daarna alleen maar groter. Haar grootste concurrent, Katie Compton uit de Verenigde Staten, kwam op achterstand door een valpartij. Het was de zesde wereldtitel veldrijder op rij voor Marianne Vos. Het weer, soms zon, ook een lokale buit, is een graad of zeven. Morgen droog met geregeld zon. De temperatuur blijft zo'n zeven graden. Dit was het NOS Journaal. Ah, en weer bij staat bij Rotterdam, op de A20, naar de Hoek van Holland. Zat een auto met pech tussen knooppunt de Brechtseplein en Spaanse polder. Vijf kilometer, twee rijstroken zijn dicht. Denkproducties presenteert het seminar Onzichtbaar Overtuigen. Met Pascal van Goetem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 Dan is de nieuwe Peugeot 3008 of 508 HBIT voor met 14% bijtelling zeker iets voor u. Ga snel naar de Peugeot-dealer en vraag naar de mogelijkheden. John Favreau vertelt hoe je woorden kiest die iedereen raken. Ga naar denkproducties.nl. Deze hele week op Radio 5 Nostalgia. De week van de jaren 60. De hippies en de Provo's. De Poeg en de Solex.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 Weer over vier om precies te zijn. U luistert naar WNL op zaterdag. Fijn dat de radio aanstaat. Ja, het komende half uur hebben we het over een typisch Nederlands product... dat 1,3 miljard Chinezen moet doen laten smullen. Kaas. Bram Donkens en Dirk Jaspers die, uh, proberen de Chinese markt over te nemen. Daarnaast blikken we met onze eigen Erik Nomen... mediadeskundige vooruit op de finale van Boer Zoekt Vrouw. De serie waar uh, 4 miljoen mensen van in de ban zijn. Mocht u uh, mee willen praten en u zit toevallig op Twitter... dan kunt u de hashtag WNL op zaterdag gebruiken. <tuneet> In tijden van crisis een eigen bedrijf beginnen. Daar heb je niet alleen een flinke dosis lef voor nodig... maar vaak ook een aardige zak met geld. Voor startende ondernemers die dat geld niet hebben... is vijf jaar geleden Credits opgericht. Koningin Maxima is beschermvrouwen. Uh, bij ons in de studio, Danielle Derksen. Fijn dat je er bent. Um, ze kreeg, uh, kreeg zo'n uh, microfinanciering... Om, om de eigen bedrijven op te zetten. Um, allereerst, je was gisteren bij het jubileumfeest van Credits... en je hebt daar Koningin Maxima ontmoet, toch? Kom dichter bij de microfoon, want we willen ja, het allemaal goed horen. Nou, Hoe was dat? Nou, ik was sowieso. Ik was niet zenuwachtig van tevoren. En uh, ja, ze liep in één keer zo langs me heen. Ik dacht, ik ga haar pakken. Weet ja. dus je, Ik ging er... achter haar aan. Ja. En ik zei, Oh, Max, maar ik vind u zo'n mooie koning. Mag ik alsjeblieft een hand geven? En ja, ja. Ze, ze is gewoon heel erg menselijk. En uh, ze zei gelijk, Ja, natuurlijk. En oh, ik herken u. bent zo ondernemer van het filmpje. En ze vond het allemaal heel goed wat ik deed. En uh, Ga zo door. dus Ik, ja, ik, ik had echt een topdag gisteren. Ja, want er is een, een filmpje gemaakt uh, door credits... van een aantal ondernemers die zij geholpen hebben de afgelopen tijd. En daar zat... Ja, dus in. Daar zat ik ook in, inderdaad. Uh, dat was vorig jaar uh, in december. Hebben ze mij benaderd en vond, vroegen ze aan mij: Vind je het leuk om mee te doen met zo'n uh, filmpje? Ja. Want wij bestaan vijf jaar en uh, dat je in het kort kan vertellen: wat doe je nu en waarom had je ons nodig? Nou, dat wil ik eigenlijk wel weten. Wat doe je nu? Want je hebt een mode label Dress Me Dutch. Wat, wat haalt dat in? Het houdt in dat ik uh, sowieso alleen maar met Nederlandse uh, merken... naast mijn eigen merken werk. Mm -hmm. En voornamelijk ook alles in, het ne in Nederland doe. Dus uh, de productie probeer ik zoveel mogelijk in Nederland te wat houden. Wat produceer je dan? Oh, sorry. Uh, ja Kleding, dameskleding. <laughs> ja. Ja, dameskleding. En, en dat, dat ontwerp je ook zelf? Of... Ik ontwerp het zelf. Ik schets alles zelf. En uh, daarna besteed ik het uit aan een hele goede patroontekenaar. Zij, uh, ja, het is wel een echt een vak op zich. En mensen van de academie die leren dat er wel bij. Maar goed, het is, ik wilde het gewoon echt dat het heel goed in... een goede pasvorm heeft en alles. En dus zij tekent dat voor mij. Dan krijg ik het teruggestuurd. Dan ga ik er zelf een proefmodel van maken. En als ja. dat naar mijn zin is, dan besteed ik het uit. Dus een baas van een modelabel. Maar je komt ja. uit de zorg, hebben we begrepen. En nu dus in de modebranche, waar die switch? Ik ben begonnen in de mode. En uh, van huis uit dus eigenlijk uh, ook autodidact, Koepeuze, uh, kunstenaar, noem, noem het allemaal maar op. En uh, ja, die switch heb ik gemaakt uiteindelijk omdat ik uh, werkloos werd. Ik kreeg geen uh, verlenging van uh, uiteindelijk mijn contract. Ja, en, en, en dan kom je bij het UWV, want je had een plan geschreven hè, voor wat je wilde gaan doen. Hoe reageerde die op jouw plannen? Nou, bij de UWV, euh, ik ben uiteindelijk... Euh, ja, de, na de eerste dag zei ik al, oh, zet me alsjeblieft aan het werk... want ik kan niet thuis zitten, ik kan niet stilzitten. Nou, dat, dat, dat moet positief in de oren klinken daar, ja. denk ik. Nou, dat, dat zeker, dat, dat vonden ze ook. Alleen, euh, ja, ik zei, ik wil voor mezelf gaan beginnen. Ik ga nu echt doen wat ik wil, want dit is, dit is gewoon de kans. En wat hè? zeiden ze toen? Nou, die man zelf zei tegen mij van... Nou, ik wens je heel veel succes, maar er zijn zoveel vrouwen voor je geweest... die dit wat hebben geprobeerd. Wat is dat met een webwinkel en, en iets voor jezelf, uh, ja, dat gaat niet lukken. Nou, dan moet je tegen mij dus niet zeggen. Want dan, uh, <laughs> dan, dan blaas ik bijna uit mijn oren, denk ik... nou, dat, dat okay. ik vond dus, het ook niet zo heel erg netjes. Nee. Het UWV had er geen, geen verduzie in, zoals ze dat dan zeggen. Ja. Op naar de bank. Hoe ging dat? Ja, toen ging ik naar de bank met een uh, leuk plan. En nou, goed plan eigenlijk wel. Hè? Het is niet zo dat je maar zo even wat op papier zet. Nee. Je moet wel echt weten wat je wil. En ik ben naar de Rabobank gegaan en uh, daar zeiden ze, ja, nou, goed uh, voor jou kunnen we niets doen. Maar ik denk dat we wel iets hebben voor jou. En dat is microcredits. Ga daar maar eens. Uh, uh, nou, ik kregen alles mee, natuurlijk. Neem eens contact met hun op. En ja. Ja, misschien kunnen zij iets voor je doen. En, en dat werd dus een positief gesprek. Heel erg positief. Ja, ja mensen staan gelijk ook. Ja, heel anders. Uh, het is niet die, alleen maar heel erg afstandelijk zakelijk. Alleen maar papier. Het is ook heel praktisch. Ja. He, dus we beginnen echt een heel, echt heel geïnteresseerd gesprek met je. Uh, dat je een coach uh, daarbij krijgt uh, toegewezen. En, en die gaat je ook echt coachen een jaar lang. Ja, op, bij de opstart. Bij de opstart. Want hoe lang ben je nu al bezig? Mm, even kijken. Twee jaar. Twee jaar. Gegeven... Twee jaar ja, ja. Ja. En, en hoe groot is je bedrijf nu dan? Nou, ik vind hem eigenlijk best wel goed gegroeid. Ja. Vertel. Het is... Nou, mijn bedrijf is... Uh, ik begon uh, in uh, Arnhem zelf met een, een heel klein verkooppunt. En dat groeide al heel snel uit naar een grotere, uh, uh, breder verkooppunten in uh, Amsterdam. Vooral het Westen is heel erg geïnteresseerd in mijn uh, <lacht> modelabel. Vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Want ik kom eigenlijk van origine ook uit het Westen. Ik oh, dus dacht, zal oh, dat zal, ja. natuurlijk, dat zal het zijn. Maar het is natuurlijk niet zo. Maar het is gewoon... Ja, stubborn woman, zeg ik altijd. Je moet lekker eigenwijs zijn. Ja. Want ik uh, doe sowieso alleen maar kleding zonder dieren ja. Ja. en producten. Is het lastig om in Nederland te starten als ondernemer? Ja, ja best wel. ik is... kwam er meteen uit, IA. ja. Ja. Ja, het is best wel lastig. Maar goed, je moet een. een wat jij al zei in, het, uh, in de aankondiging. Je moet wel lef hebben. Mm -hmm. Je moet ontzettend veel doorzettingsvermogen hebben. Maar ook vooral uh, geen 9 to 5 uh, instelling. He, je moet er echt wel voor gaan. Ik, ik maak soms 60, 70. Ja, de mannen naast me schudden ja. 70 uur, uren in de week. Ja, je moet doorwerken maar, inderdaad. Je moet doorwerken. Maar je doet dat. Met passie, met overtuiging. En, uh, maar goed, mijn verkooppunten zitten in Amsterdam, Den Bosch. Uh, Haarlem, ja. en nu een eigen winkel in Arnhem. En een eigen winkel in Arnhem. Nou, dat klinkt allemaal heel erg goed. En hopelijk inspirerend voor een aantal mensen die zitten te luisteren. Mag ik je danken voor je tijd, Danielle Derksen? Graag gedaan. Goed, Er wordt vanmiddag getennist om de Davis Cup Tsjechië-Nederland. En daar zit Mark Brassen om ons op de hoogte te brengen. Mark. Ja, ik zit in Ostrava inderdaad en ik kijk naar het dubbelspel. De derde partij in deze ontmoeting. Het is 1-1 na de eerste dag. Nederland goed door die eerste dag heen gekomen. En nu dus dit, dit dubbelspel met namens Nederland Robin Haas en Jean-Julien Royer. Namens de Tsjechen Thomas Berdig en Radek Stepanek. Nou ja, dat is een behoorlijk sterke koppel. Iedereen ging er eigenlijk vanuit dat Nederland deze dubbel zou verliezen. Maar nou, Nederland heeft de eerste set dan wel verloren met 7-5. Maar heeft zich daarna heel goed hersteld in de tweede set. Die tweede set heeft Nederland zojuist binnengehaald met liefst 6-1. Twee keren wisten de Nederlanders de surfers van de Tsjechen te breken. Eerst de surfers van Stepanek bij een stand van 2-1. En toen nog een keer de service van Thomas Berdy eroverheen bij een stand van 4-1. Ja, het is een, een heel belangrijke dubbel. Um, als Nederland deze weet te winnen, waar eigenlijk op voorhand nogmaals niemand rekening mee had gehouden. Ja, dan komt Nederland op een 2-1 voorsprong. En dan kan het morgen nog wel eens een hele mooie dag gaan worden. En dan moet je je achterhoofd natuurlijk houden dat Tsjechen... De tweevoudig winnaar is. De laatste twee jaar heeft Tsjechië de Davis Cup gewonnen. En Nederland doet het uitstekend. Uh, Benutten kansen die ze krijgen. En uh, Leiden nu ook weer in de, in de derde set. Het gaat nog wel op service, dat wel. Maar 2-1 voor Nederland. Prima dubbel van Hazen en Royer. Ze zijn zeker niet de mindere van Berdy en Stepanek. Kansen dus voor Nederland om dit dubbelspel te winnen. Nog meer ondernemers hier aan tafel. Ondernemers Bram Donkers en Dirk Jasper, ja, die weet het zeker. Chinezen, die houden van kaas. Ze willen heel China aan de Nederlandse kaas krijgen. Ondertussen zitten ze tegenover me al te glunderen. En bij meer dan 1,3 miljard Chinezen is dat uh, ja, een zeer lucratief idee als dat werkt. De eerste twee winkels in Hongkong zijn een feit. Nu de rest van China nog. Heren, hartelijk welkom. Fijn dat jullie hier vanmiddag wilden zijn. Hoe kom je nou bij het idee om kaas naar China te exporteren? Uh, zal ik dat verhaal vertellen, Bram? Ja, ga je graag. Uh, <laughs> Dirk. Wij hebben een uh, marketing-communicatiebureau. Mm -hmm. Al heel lang, al 25 jaar. En wij verzinnen voor heel veel klanten... en voor anderen verzinnen we concepten. Maar ook voor onszelf. Uh, wij hadden een concept verzonnen voor de NS. En dan moest ik heel veel voor in China zijn. Dat is uh, 10, 12 jaar geleden. Maar geen broodje kaas of niks te krijgen. Oh, je miste gewoon het eigen broodje kaas. Ik miste het broodje kaas. Ja. Dus toen hebben wij bedacht... Van, nou, je, we beginnen eens, uh, zelf een kaashak daar. Precies, nou lijkt het mij dat handel met Chinezen dat dat niet heel erg gangbaar is, zijn ze strenger voor uh, ondernemers uit het buitenland? Of mm. Nou, handel met Chinezen is wel heel gangbaar. Uh, alleen werkt één kant uit. Wij uh, laten daar allerlei uh, dingen uh, produceren. En vandaan komen. Uh, en uh, dat, dat consumeren wij hier. Dus wij zaten te denken van, uh, kunnen we dat eens omdraaien? Wat mm. zouden wij uh, daar naartoe kunnen brengen? Um, en dan zoek je de juiste partners om, uh, om iets uh, van de grond te krijgen. Maar is... gaat dat soepel? Want dat, dat zijn ze dan nog niet heel erg gewend dus. Omdat het altijd de andere kant op was. Dat is, dat is nog een aardige opgave om ze de kaas te laten eten. Ja. Ja, ze Zo, kennen het dus, helemaal niet. Ze he? kennen het niet. Ja, dat, dat is weer het, uh, de, uh, de mensen die de kaas zouden moeten komen... maar de handel drijven. Uh, het zaken doen daar. Gaat dat makkelijk? Nou, zit, je moet wel heel veel hobbeltjes nemen om in China. Noem uh, eens een hobbeltje. Uh, nou, noem maar eens een pand uh, huren in China is heel ingewikkeld. Ja, waar, waar ligt dat dan aan? Nou, dat ligt aan uh, prijsopdrijven, uh, afspraken die ze niet nakomen. Oh, echt? Oké. Okay. Ja, dat is echt heel ingewikkeld. Totdat je ja, je helemaal invreet in, in iets van een pand. En dat je op een bepaald moment, nou, na een half jaar. krijg je wel een beetje mogelijkheden en dat soort dingen. Ja. Vaak is het ook: ze zetten dingen te huur die gewoon bewoond zijn of uh, bemand zijn. Oh, uh, en, maar uiteindelijk is jullie gelukt om een pand te vinden. Ja, in en dan... Hongkong is het wel anders. Hongkong is natuurlijk nog een, nog een beetje China. is niet echt helemaal China. Ja, precies. In Hongkong kan je nog, dat is nog een beetje een vrije staat waar je goed kan handelen. Maar China is wel een stuk moeilijker. Ja, nou is uh, daar uiteindelijk dus dat eerste pand gekomen. De opening. Was het al meteen heel druk? Ja. Ja? ja Stond het was... helemaal vol? Ja. We hebben natuurlijk heel veel via social media daar gedaan. En, uh, want adverteren in Hongkong is onbetaalbaar. Dus uh, maar als de, je hebt daar ook een grote Nederlandse gemeenschap. Je hebt, uh, ja, die mensen gaan allemaal twitteren. Die gaan allemaal, zitten ook allemaal op Facebook. En dat. Maar richten jullie vooral op die Hollandse... Op nee, onze... richten we ons niet op, maar dat zijn wel onze ambassadeurs. Ja, precies. En, want hoe moet ik me dat nou voorstellen? Hè? Nu de winkel gewoon open is, even los van die opening... dan komt er een Chinese klant binnen. En dan? Nou, wij hebben een, uh, een concept waarbij we totaal uitleggen wat kaas is. Ja. Ervan uitgaande dat een Chinees uh, kaas helemaal niet kent. Ja, is dat een rariteit? Dat ze denken. Huh? Ja, uh, zuivel zit daar niet in de eetcultuur. En kaas kennen ze niet. Ze, hebben wel, uh, ze ontdekken voorzichtig nu dat er iets uh, bovenop de pizza zit. wat er geel uitziet. Ja. Uh, alleen, uh, wat vinden ze de... van de smaak trouwens? Nou, dat is even wennen. En dan moet je, dat moet je ze dus leren. Ja. Uh, en onze verkopers staan in de winkel ook voor de toonbank. En ze proeven met de klanten die binnenkomen, proeven ze alles door. En ze beginnen met de jongere kazen en eindigen met de heel smaakvolle kazen. Is het nieuwsgierig, Volk? Want je moet wel durven zeg maar, om zomaar iets te gaan proeven wat je niet ja. kent. Ja. Dat wordt je eigenlijk, ja? Ja, want het zijn allemaal hele kleine hapjes die ze proberen. En, maar dan Naar aanleiding van een beetje smaak in je mond. Eerst dachten we ook alleen maar jonge kaas. Nou, dat is het helemaal niet, want in die smaakbeleving zit er toch wel een bijt bij oudere of bij ja. wat Jullie uh, veranderen niets aan de smaak. Nee, okay. niks, helemaal niks. Want nee. ik, kan, ik hoor wel eens dat bijvoorbeeld Pangang in Nederland een andere smaak heeft dan. Ja, dat, dan... dat klopt. Ja. Uh, maar het gaat ons juist om uh, het Nederlandse kwaliteitsproduct... wat we hier zelf niet opeten. Dat moet geëxporteerd uh, worden. Ja. Uh, en uh, ja, vooral de goede boerenkazen, die exporteren wij naar China. Want die zijn het meest populair, de goede boerenkaars. Uh, Nou, Dat is ook het grappige, dat die het hardste gaan daar. Ja, en dat uh, de producten met veel smaak uh, daar goed, in goede aarde vallen. Ja. Twee winkels nu dus. Wat, ja. wat is jullie droom? Nou, We hebben een hele grote partner... Friesland Campina, die met ons helemaal meedoet. Oh, dat is wel fijn. Dat is fijn. Ja. Uh, en wij proberen uh, de komende tijd... Uh, bijna in elke grote stad in China een kaaswinkel te openen. En, en, en uh, uh, jullie hebben daar, uh, het woord kwam net ook al voorbij... maar Verduzzi in, dat dat gaat lukken de komende tijd? Ja, dat gaat zeker lukken. Hoe? Hoe? gaan jullie dat doen? Nou, de reacties zijn heel erg uh, enthousiast. Uh, je merkt aan alles dat uh, kaas uh, op de kaart komt uh, te staan. Dat is een uh, aantal jaar geleden met wijn uh, ook gebeurd. Hè? Ja. Het verhaal was, Chinezen drinken geen wijn... en ze kunnen er niet tegen. Ze vallen om als een paar slokken wijn uh, drinken. Dat klopt. Uh, maar, uh, ja, nee, maar uh, ze willen het wel. Want het is de Westerse lifestyle. En uh, wij hebben nu uh, de grote kranten en het grote nieuws gehaald. Met uh, het kaasverhaal. En, uh, China... Dat is een mooie reclame, inderdaad. Uh, nou ja, China begrijpt wel: van uh, als wij een beetje westers uh, willen doen, dan nemen we aan het eind van de middag een glas wijn en een blokje Nederlandse kaas. Ach, misschien zijn er wel mensen aan het luisteren op dit moment die inderdaad met een glas wijn en een kaasje zitten. Ja. Um, uh, hoeveel winkels? Dat wilde ik eigenlijk nog wel weten. Wille ja, niet? We willen jullie vinden? minimaal 200 winkels. Aan. 200? Dat is een aardig aantal. Ja. En dat gaan jullie doen met z'n tweeën en die grote partner achter jullie. En dan, uh, dan spreken we jullie over een aantal jaar wellicht weer bij WNL op zaterdag. Dankjewel voor jullie tijd. Bram Donkers en Dirk Jasper. Dankjewel. When I woke up Everything changed And the skies turned off That was before That was before Came along and he turned me on With a little bit of love And a little bit of yeah, yeah Today is the day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 Het zal u niet verbazen, de plaat heet Yeah Yeah. Sam Means kwam voorbij bij WNL op zaterdag. Ja, over een week zijn de Olympische Spelen in volle gang net begonnen. Een vlak daarna natuurlijk ook de Paralympische Spelen. De jongste Paralympier ooit is pas 15 jaar. Snowboarder en hij komt uit Nederland. Zijn naam is Chris Vos en we hebben hem nu aan de telefoon. Hallo Chris. Hoi. Hoi. Nou zeg, hoe Hoi. kan het dat je pas 15 bent en als snowboarder mee kan doen aan de Paralympische Spelen? 15. Nou ja, uh, ik, toen ik heel klein was, uh, nou ik ben nog niet heel, heel groot, maar uh, <laughs> toen ik uh, ongeveer uh, 7, 8 was, toen uh, was ik al uh, erg graag aan het snowboarden. Ja. Uh, toen kon ik een beetje de baan af. En uh, op een gegeven moment leerde ik Bibi Mento kennen, dat is mijn trainster. Mm -hmm. En uh, die uh, bracht me zeg maar in het uh, circuit en die, uh, die uh, liet me een strijdje meedoen. En uh, ik ben in, uh, met haar in contact gekomen door uh, Nicolien Sjouwerbrei. Wauw. ik haar zag winnen. Ja. En uh, dat, uh, dat, toen dacht ik dat ook. En ja. toen is mijn vader gaan zoeken, zeg maar. En uh, ja, ben ik uh, dus uh, op Border Cross gestuurd. En uh, ja, ik ben daar heel erg van geworden. Ja. En het is toch uh, vier jaar eerder dan gepland. Uh, en het uh, ja, komt gewoon door uh, nu vier jaar uh, heel lang... Uh, Hard trainen, zeg maar. Heel hard trainen en goede mensen om je heen. Hoe oud zijn je concurrenten ja. ongeveer? Uh, nou ja, mijn concurrenten zijn best wel sterk. Uh, die zijn uh, ongeveer 24 jaar oud. Zo. Ik ben 15. Ja. Dus uh, dat is best wel een verschil. Ja. Dat... En uh, uh, ja, ik rij ongeveer uh, top 10. En als het lekker gaat, top 8. Wow. En uh, ja, uh, dat is hartstikke goed voor mijn leeftijd. En uh, ja, ik blijf gewoon lekker trainen. Ja. Hé, hey, Chris, want Paralympische uh, sporters zijn sporters die een handicap hebben. Wat heb jij precies? Uh, nou ja, ik heb uh, een ongeluk gehad toen ik uh, vijf jaar was. Uh, uh, we waren aan het verbouwen bij uh, mijn thuis. Mm -hmm. En er uh, reed een graafmachine reed achteruit. Uh, ik zeg hem niet en hij zegt mij niet. En die reed over mijn middel heen. Ja. En uh, ja, toen uh, is mijn bekken op vier plaatsen gebroken. En uh, heb ik in mijn rechterbeen een zenuw uit wel... Uh, ja, en daar heb ik nu uh, nog steeds uh, wat gevolgen van. Ja. Zeg maar. Mijn been uh, kan ik niet helemaal goed meer aansturen. En uh, dat doet het allemaal niet meer, mijn been. Nee. Maar voor de rest uh, kan ik alles. Hè. En uh, ja, uh, snowboarden natuurlijk ook uh, niet super goed. Nou, maar dat is wel heel bijzonder, want je hebt je benen juist zo heel hard nodig bij, uh, bij snowboarden. Hoe zit dat dan, Chris? Nou ja, ik heb uh, een uh, loopbeen. Die heb ik bijvoorbeeld nu aan. Daar kan ik gewoon mee lopen. Ja. Dus uh, zeg maar, een been. Om mijn been heen. Het is zeg maar een soort kniebrees, maar dan in de hele lengte van mijn been. En okay. uh, bij het snowboarden heb ik, uh, heb ik ook zo eentje aan. Maar dan heb ik tussen mijn knieën op een veer uh, zitten. Yeah. En uh, daarbij kan ik zeg maar, uh, door mijn druk, uh, door druk te geven, kan ik zeg maar door mijn knieën alleen ik heb niet de spieren om omhoog te komen en daar helpt die vier wel weer bij. Wauw, dat is mooi dat dat, dat kan. Ja. Hey, ja. nou ja. gaan we jou ja. natuurlijk uiteraard heel goed in de gaten houden. Even iets anders, want jij zet al, uh, je ook in voor de Kruif Foundation, de stichting die uh, ja. schoolpleinen uh, pimpt om het zo maar te zeggen, om kinderen meer te laten bewegen. Omroep BNL steunt de Kruif Foundation met de Wij Nederland campagne en jij bent één van de veertien van Johan. Wat is dat? Nou ja, uh, ik ben uh, 14 van Johan en uh, ik uh, ben zeg maar ambassadeur van uh, het snowboarden. Dus uh, ik geef af, uh, ik ben heel vaak bij clinics en ik ben uh, bij veel evenementen van de Crui Foundation. Uh, en uh, ja, daar uh, laat ik zien dus uh, een beetje uh, om kinderen te motiveren voor sporten. En uh, dat ze ook moeten gaan snowboarden bijvoorbeeld. <lacht> ja, natuurlijk. En uh, ja, en wat, en wat, uh, wat, uh... Uh, mee kunnen doen. En wat betekent dat voor jou, de Cruis Foundation? Nou ja, best wel veel. Uh, uh, ze geven veel uh, mediapubliciteit. Uh, uh, ik ben daar uh, dan op veel evenementen. En, uh, uh, ja, en nu weer op de radio? Nieuwe, nieuwe mensen, ja. En uh, ja, ik vind het ook gewoon heel leuk om uh, andere kinderen te laten zien wat sport is. Ja, en wat houdt Schoolplein uh, 14 precies in? Nou ja, uh, je, Schoolplein 14, dat is uh, uh, ook van Joom Cruijff Foundation... En uh, die zetten zich in uh, voor uh, scholen. En uh, want uh, nu uh, is zeg maar uh, veel uh, van het gamen uh, de kinderen. En uh, ja. zijn de schoolpleinen een beetje saai. Ja, precies. En uh, veel kinderen worden daardoor uh, ja zeg maar dik. En uh, de schoolplein 14 die maakt uh, de schoolpleinen weer uh, vleuriger en leuker en uitdagender. Waardoor kinderen weer meer buiten gaan spelen en uh, waardoor ze juist meer gaan sporten. En dat is altijd goed natuurlijk. Ja, zeker. Ja. <laughs> nou Chris, ja, sport, uh, sport is altijd goed. Ja. Uh, ja, heel veel succes op de Paralympische Spelen. Wat ik al zei, we gaan ja. je met z'n allen in de gaten houden en we hopen op een medaille natuurlijk. Ja. Um, ja, dat gaan we klikken. <laughs> ja, dat zou moeten lukken. Voor meer informatie over hoe jij Schoolplein 14 van Cruiff Foundation kunt steunen, ga je naar www.wijnederland.tv. Dit is WNL op zaterdag met Christel van Eijk. Ja, na nou morgenavond is het afkikken voor bijna 4 miljoen Nederlanders. Dan zit de laatste aflevering van het kijkcijferkanon van de publieke omroepen er weer op. Na iedere succesvolle edities was het ook dit jaar weer een goed jaar voor de KRO met hun programma Boer Zoekt Vrouw. Mediadeskundige Erik Nomen die heeft zijn hart verloren aan Boer Zoekt Vrouw Internationaal. Erik, welkom. Christel. Ja, na nou morgen zit het weer op hè. Ja, ik, ik zal vanaf maandag zwaar moeten gaan afkikken en er wordt trillend in bed liggen en uh, vertwijfeld om me heen kijken. Ja, <lacht> voor mij wordt, is het nu al het hoogtepunt van het televisieseizoen uh, wat, wat er morgen allemaal gaat gebeuren. Net als wat er vorige week allemaal gebeurd is. Ja, ik ben nog steeds aan het bijkomen. We moeten zometeen alles maar even, even langs gaan. Eerst even, dit was een internationaal seizoen. Was dat een succes te noemen? Even los van jouw enorme fanschap van het programma. Nou ja, ik, ik denk dat het een groot succes was. Dat zag je natuurlijk ook terug in de kijkcijfers. 4 mm -hmm. uh, miljoen is natuurlijk een hele, hele net score, mag je wel zeggen. En het is natuurlijk ook een fantastische keuze. Kijk, tot voor, tot voor kort hadden we altijd de boeren... die door de drassige modder van het Westland uh, shockte... of uh, in ergens uh, in de omgeving van Groningen... Eh, onder, onder donkere luchten zaten. En nu, nu zagen we de, de prachtige natuur van Bonaire. Nu zagen we in Tanzania... Eh, zagen we de vrouwen in felgekleurde kleren... allemaal zaden rapen en dergelijke. <laughs> ja. nou, het was wat dat betreft een, een, een prachtig... een aanmerkelijk aantrekkelijker beeld... dan we tot nu toe altijd in het grauwe Nederland hebben gehad. Dus die keuze is heel goed geweest. En op een of andere manier... ook omdat het zo ver weg waarschijnlijk was... en, en zo ver verspreid... je zag ietsje minder Yvonne. En dat is niet per se erg. Want de boeren en de de potentiële boerinnen, die waren natuurlijk het meest fantastisch. Nou ja, die Aletta, hè? zij kan kiezen tussen Patrick en Jan. Morgenavond gaan we het ja. zien. Wie wordt het? Wie, wie denk jij? Nou, ik hoop dus Patrick. Patrick is namelijk iemand die... Uh, kijk, vergeet één ding niet, hè. Aletta wil helemaal niet echt een, een, een partner of zoiets. Die wil volgens mij een, een, een man die haar, haar boerderij kan runnen... die eens <lacht> een keer een, een hekje kan neerzetten, die echt, laten we zeggen, aan het werk gaat. <lacht> en, en, een klusjesman. Ja, maar, heb jij, ja exact, heb jij al een soort... Vonk gezien Een soort emotie, een soort met warm, warm kloppen ja. emotioneel hart. Ik nog niet, dus Hina. ik hoop dat ze morgen opeens ontdooit en dan voor Patrick kiest. Want Patrick is degene die zegt van ja, ja, uh, we, moet, we moeten er aan bouwen, we moeten er even aan groeien. Laten we nou lekker leuke dingen gaan doen met z'n tweeën. En als er één iemand die vrouw uit haar lethargie kan schudden, dan is het wel Patrick. Jan, Jan is een lieve, een lieve gast en zo, Hina. maakt lief. Even boer, boer Wim, hè? Want, want als we dan toch al weten dat het Patrick gaat worden... hoogstwaarschijnlijk, als we jou moeten geloven... die boer Wim, die lijkt al te zijn gevallen voor Janne. Vind je dat een goede ja. keus? Nou ja, ik geloof dat boer Wim en Janne ook prima bij elkaar passen. Want Janne, ja, die, die, die ziet daar zo'n... Zo bijna zo'n landgoed in Tanzania, waarbij ze aan alle kanten ver, uh, vertroeteld worden. Allemaal ja, toch donker, donkere mensen die uh, daar was doen, haar eten geven. Die, die, die is een soort luxe levenje voor haar. Maar die Wim is nu wel een beetje een boer. En echt in de betekenis van een beetje een boertig type. Want hoe hij met Evelien is omgegaan, dat was natuurlijk heel asociaal uh, afgelopen zondag. Ik heb echt gekeken van, kom op man, die vrouw zit bijna aan tafel te huilen en je negeert het volledig. Ja, dat is... Uh, Nee, de Wim, is, de Wim is een beetje toch uh, niet alleen koloniaal met, uh, met de inlanders in Tanzania, maar ook een beetje koloniaal met zijn vrouwen. Nou, je zit er helemaal in. Ik hoor het. Uh, vorige week kozen uh, boer Johan en Boer uh, Jos hun geliefde. Dit zei Johan vlak voordat duidelijk werd wie hij zou kiezen. Nou ja, was de bedoeling. Maar ja, ik kan het ook niet opbouwen. ja, ze wisten gewoon. Ja. Ik kan me ja. voorstellen dat er mensen zijn die het niet goed verstaan hebben. Ik kan niet liegen, zei Johan. Nogal wat emoties. Verbaas je dat? Uh, nou ja, het was toch wel mooi om te merken... Dat, uh, dat het uiteindelijk allemaal naar boven kwam. Dat is natuurlijk ook de kracht van het programma. Ja. En uh, ja, dat zinnetje. Ik kan niet liegen. Ik kan niet ja. liegen. Dat was echt zo, zo schattig. En je, Ik heb ook nog nooit iemand... Uh, terwijl hij... Eigenlijk uh, iets, iets, iets leuks zei je... want hij had de, de vrouw van zijn dromen toch blijkbaar gevonden... in de ene van de twee Ingrids. Ja. Hij, hij trok er een heel, heel lelijk gezicht bij... en, en ja, de, de, de emoties stroomde naar buiten als een, een stortvloed van tranen. Het was een van de mooiste momenten in de Nederlandse tv-geschiedenis. koos okay. voor Saskia, die wees Leonie ja. af, de mooie bloemdine. Ja. Dit is wat Leonie er daarna over zei. vond het als een afwijzer. Nee... Ja, het is natuurlijk gewoon een keuze. En ja, dat heb je uh, gedaan. Ja, nuchter. Ja. Maar we dachten dat hij allemaal voor Leonie zou kiezen. Ja, dat was ook heel begrijpelijk. Maar blijkbaar is Leonie toch, we uh, ja, weten niet de juiste snade te trekken. Ja, het feit dat ze natuurlijk zegt van ja, het was geen afwijzing, het was een keuze, het tekent natuurlijk ook al een beetje dat ze wel heel mooi is en heel blond, maar misschien niet zo heel erg slim. Dus dat Jos dat misschien gezien heeft. Want laten we eerlijk zijn, Leonie, het was een afwijzing. Deze keuze <laughs> was een afwijzing. Hey, Erik, tot slot. Ik. Hoe lang denk je dat het programma nog mee kan in Nederland? Want het is nu ik nog steeds. Ik weet niet wat ze allemaal moeten gaan doen om het nog leuker te maken. Als we het op dit niveau houden, weet ik niet. Misschien kan het nog vijf jaar mee. Uh, ik zou persoonlijk voor het volgende seizoen, als dat komt, een beetje schaamteloze ondertiteling wel leuk vinden. <gacht> want ze zijn niet altijd even verstaanbaar. Maar volgens mij, de komende vijf tot tien jaar heeft Yvonne Jaspers een goed gevulde boterham. Met stevige plakken Nederlandse kaas. Helemaal goed. Dankjewel, Erik Nome, Mediadeskundige. Morgenavond dus iets voor half negen op Nederland. Een boer zoekt vrouw internationaal. Ja, hoe vind je de ideale voetbalspeler die jouw club er weer bovenop kan helpen... mocht dat nodig zijn? Nou, door een statistische berekening natuurlijk. We bespreken het zo, maar nu eerst het nieuws met Anouk Thijs. Dit is Radio 1, het NOS Journaal. De ChristenUnie is niet tevreden met de plannen van minister Kamp... voor de gaswinning in Groningen. Op het partijcongres in Lelystad zei partijleider Slob... dat de plannen verder moeten kijken dan vijf jaar. Hij is er ook niet van overtuigd... dat de productie alleen bij Loppersum moet worden verminderd. De gemeente Tilburg heeft een landelijke bijeenkomst van motorclub Satudara afgeblazen. De motorclub had geen vergunningen aangevraagd voor de bijeenkomst van vanavond. Satudara staat onder bijzonder toezicht van justitie en politie. En volgens de gemeente heeft dat geen rol gespeeld bij het verbieden van het feest. In het Brabantse kruisland is in een akker een deel van een Duitse V1-raket... uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Er zit een springlading in van 1000 kilo... Eens in de 15 à 20 jaar wordt een V1 in Nederland gevonden. Volgende week wordt bekeken hoe het explosief onschadelijk wordt gemaakt. De akker wordt nu door de politie bewaakt. En Marianne Vos is voor de zevende keer wereldkampioen veldrijden geworden. Het is ook haar zesde overwinning op rij. In het Brabantse Hogerheide reed Vos al in de openingsronde weg bij de concurrentie. en Het gat werd daarna alleen maar groter. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws. En dan het weer met Peter Kuipers-Munneke. Het is op dit moment bewolkt, maar aan de westkust klaart het momenteel wat op. Uh, vanavond en vannacht dan breiden die opklaringen zich verder uit over het land. Het koelt dan ook af naar 1 tot 2 graden in het noorden en het oosten van het land. En zo'n 4 graden in het zuidwesten. Later in de nacht dan kan aan de kust wat regen vallen. Er staat vannacht ook vrij veel wind. Vooral in het noordwesten windkracht 6 à 7 uit het zuidwesten. Morgen dan is het wisselend bewolkt met veel zon in het zuidoosten van het land. In het westen blijft een enkele bui mogelijk... maar ook daar overheersen de droge periodes en schijnt van tijd tot tijd de zon. Het wordt morgen zo'n 7 tot 8 graden. De wind die neemt morgen ook af, maar blijft uit het zuidwesten waaien. En door die zuidwestenwind blijft het ook de komende dagen zacht... met maximaal rond de 8 graden. Snachts zakt de temperatuur naar het vriespunt. Komende week is het de eerste dagen vrij zonnig. Later in de week dan neemt de kans op regen toe. BNL op zaterdag. Met Christel van Eyck. Het is uh, drie minuten over half fijn. Uh, fijn dat u de radio uh, aan heeft staan op WNL op zaterdag. Um, Amerika die is helemaal in de ban van de Super Bowl, hè? het sportevenement van het jaar. Ik praat er zo meteen over met sportmarketeer Frank van der Walbaken en oud NFL-speler Pascal Maddler, als ik het zo goed uitspreek. Um, maar nu eerst even naar onze Mark Brasser, want die is namelijk bij Davis Cup Tennis en die geeft ons een update. Ja, de chess arena in Ostrava, daar zitten zo'n vijf, zesduizend Tsjechen en 250 Nederlanders. En het zijn de Nederlanders die het meeste lawaai maken. En daar hebben ze alle reden toe, want Nederland leidt in de derde set met 5-3. Bij een stand van 3-3 braken ze de service van Thomas Berdig. Stepanek, de andere Tsjech die staat nu te serveren. Nou ja, als hij zijn service game binnenhaalt. Hoewel, hij heeft nu een breakpoint tegen. Dat betekent bij een stand van 5-3 dat het ook meteen een setpoint is. Maar mocht Stepanek deze game alsnog binnenhalen. Dan gaat Robin Haase zometeen serveren voor de winst in de set. Terwijl het setpoint wordt weggeserveerd door Stepanek. En dat zou dan betekenen als Nederland deze set wint. Als Robin Haase zometeen doet wat hij moet doen. Samen met Jean-Julien Roy dat Nederland in dit dubbelspel op een 2-1-voorsprong komt... en dan nog maar één set verwijderd is van de overwinning... en een 2-1-voorsprong in deze ontmoeting. 1-1 was het na de dag van gisteren. En dat ik moet zeggen dat vooral Robin Haas een heel erg sterke indruk maakt in deze dubbel. We weten natuurlijk van Jean-Julien Royer dat het echt een dubbel specialist is. Hij staat hoog op de wereldranglijst maar Goed, Haase kan ook goed dubbelen. Vorig jaar natuurlijk Australiën Open Finale samen met Igor Seisling. Ja, ze dubbelen niet zo heel veel samen, Royer en Haase maar ze vormen een uitstekend... Koppel. Stepanek heeft zijn service game nog altijd niet binnen. Het is opnieuw een setpoint voor Nederland. Het ziet er dus heel goed uit voor jean julien Royer en Robin Haase. Ze zouden twee in die sets voor kunnen komen. En dan is de kans groot dat ze dit dubbelspel, dit dubbelspel, dat ze dat gaan winnen. Ja, vannacht is de transfermarkt in het voetbal gesloten. Clubs in de problemen hadden een uh, maand de tijd... om de juiste speler aan te trekken... om toch nog iets van het seizoen te maken, mogelijkerwijs. Maar hoe vind je de juiste speler voor je team? Drie jongens uit de Enschede denken de oplossing gevonden te hebben. Giels Brouwer is één van hen. Goedemiddag, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel dat ik hier ben. Ja, en Frank van der Walbaken die zit naast je. Dat de sportmarketeer uh, die zal het ongetwijfeld leuk vinden om jouw verhaal te horen. Want wat doet jullie bedrijf nou precies? Nou, wat wij hebben gedaan is hebben alle statistieken die we over spelers kunnen vinden naar één grote database verzameld. Ja. En als een club een speler zoekt, dan stellen zij een functieprofiel op. En aan de hand van dat spelersprofiel um, hebben wij een algoritme geschreven dat daar interessante spelers kan over kan vinden vanuit de hele wereld eigenlijk. En dan, en dan geven jullie wat opties welke spelers. Ja, wij, wij zeggen deze vijf tot negen spelers zouden interessant voor jullie kunnen zijn. En dan kunnen zij uiteindelijk beslissing nemen of zij een van die spelers gaan kopen. Oké, okay, nou even een, een mooi voorbeeld. Welke speler is er via jullie systeem in de laatste periode naar de eredivisie gekomen? Nou, ik mag uh, helaas uh, niet de namen noemen van de spelers die, uh, die zijn gegaan. Ik kan wel zeggen dat uh, een speler die we bij uh, FC Utrecht hebben aangeraden... die is nu bijvoorbeeld naar NEC gegaan. Dat is uh, uh, Nielsen. Die, is, ja. die is, gisteren heeft gisteren zijn transfer gehad. Ja. En die wij dus bij een andere club aangaan die is wel naar de Eredivisie gekomen. Oké, okay, oké. Okay. Stel nou, een club heeft interesse. Hè? Hoe gaat dat dan? Uh, dan komen ze bij ons en dan zeggen ze... wij zoeken dit type speler. Ja. Dan stellen wij een soort dataprofiel op. En aan de hand daarvan... Komen er bij ons een aantal spelers uit en die presenteren we in een rapport bij de club. Ja, en is het dan zo dat ze alleen maar bellen? Of komen ze echt uren bij jullie op kantoor vergaderen over hoe. Uh... Nee, eigenlijk helemaal niet. We komen daar gewoon één keer langs en ze zeggen, oké, okay, wij zoeken zo'n type speler. Um, als ze zoeken, we zeggen we zoeken een type Theo Jansen. Dan kunnen wij bijvoorbeeld ook de, de statistieken van Theo Jansen pakken. En daar een soortgelijke speler voor hen vinden. Ja. Die ergens op de andere, hele andere kant van de wereld leeft, bijvoorbeeld. Ja. En vinden die clubs jullie? Of, of, of is het andersom? Uh, tot nu toe hebben ze ons uh, vaak gevonden. Dat is positief. Uh, ja, het is eigenlijk dat, uh, dat netwerk heeft zichzelf een beetje uh, ja, verspreid. Uh, we zijn nu wel uh, ja, bezig om uh, internationaal uh, ook meer clubs uh, aan ons te trekken. Oké, okay, want tot nu toe is het dus alleen maar clubs in Nederland die uh, waar jullie zaken mee doen, zeg maar? Nee, ook in, uh, in België, Duitsland, uh, Turkije en Brazilië. Nou, dat, uh, dat gaat wel goed dan. Het klinkt althans uh, goed. Um, Frank Van der Woubaak zit dus naast je sportmarketeer. Geloof jij in, in, in deze manier om spelers te scouten? Nou, ik, ik, ik, ik, ik geloof er zeker in. Kijk, er, er is, de sportwereld heet modern te zijn... maar ik ken geen conservatievere wereld dan de sportwereld. En, en daarin voetbal voorop. He, ze hangen aan elkaar van tradities en conventioneel denken... en conservatief denken. Uh, ik vind dit soort uh, initiatieven vind ik buitengewoon interessant. Uh, ik denk ook dat de voetbalwereld daar zeker gebruik van zal kunnen maken. Er is, is wel een maar... Uh, Kijk, als we de, de, de beste voetballer van de wereld... Uh, Lionel Messi of Cristiano Ronaldo... die zijn ook voor een zeer belangrijk deel... afhankelijk van hun prestaties, van hun medespelers. En, en het is algemeen bekend dat Messi met Barcelona ontzettend goed speelt... mede dankzij spelers als Iniesta en Xavi. Ja, ik kijk meteen even naar Giels. Dan is dat in het, jullie systeem ingebouwd? Ja, nou, Ik ben het er helemaal mee eens. Uiteindelijk gaat het om het team. Dus wij kijken heel erg naar een functieprofiel van de speler. Ja. Uh, dus als zij een... een kopsterke spits willen hebben, dan moet je daarna gaan zoeken. En heel specifiek daarna gaan zoeken naar welke kwaliteit het team nog meer bezit. Uh, je moet niet een soort gelijke speler kopen die er, waar je er al twee van hebt... of drie in je team van hebt. Juist. Dus je moet eigenlijk zorgen dat het team in totaal sterker wordt. Nou, dat lijkt gedekt, Frank, als ik het zo hoor. Nou, het lijkt, het lijkt gedekt en het is heel goed dat ze dit, de, de jongens dit hebben beseft... en dat ze daarna ook naar moeten kijken... Blijft overeind natuurlijk dat er bepaalde aspecten... in een speler naar boven komen... mede door zijn teamgenoten... die je niet op, in een computer kunt vangen. Ja, Zoals uh, kan je een voorbeeld noemen? voor? Nou Nee, kijk. Een, een, een, een, een teamsporter is afhankelijk van zijn medespelers. En die, die maken hem ook weer beter. Mm. En dat kan je natuurlijk niet... Uh, volgens meetkundige methodes kan je dat berekenen. Zoals bijvoorbeeld een gevoel tijdens een wedstrijd... dat je met z'n allen als team hebt. Maar, maar ik blijf overeind houden dat dit een heel goed hulpmiddel is. En ja. dat de de scoutingapparaten van alle professionele voetbalverenigingen... Uh, eigenlijk al veel eerder met dit soort situaties hadden moeten komen. Is, is het geld waard wat uh, Giels uh, met Denk zijn... Denk ik zeker. Uh, kijk, dat, ik dat is uh, weer mooi om te horen ja, natuurlijk. Hij zit ja. helemaal te stralen daarnaast. Nee, Ik kan dan, me zelfs voorstellen dat er een bedrijf is die zou zeggen... van, hey, dit hele systeem zou ik willen adopteren en, en zijn naam eraan verbinden. Nou, maar stel dat dat gebeurt, hè, Giels, dat er ineens een, een, een, een oliechij komt... Die, die zegt, nou, ik wil dit systeem exclusief voor mezelf hebben. Wat doen jullie dan? Nou, op dit moment hebben we dat bewust niet gedaan. Uh, we hebben al een aantal uh, partijen gehad die uh, een groot deel wilden overnemen in ieder geval. Ja. Uh, maar Wij vinden het zo mooi om hierin te pionieren. Het is eigenlijk onze droom om bezig te zijn met wat we nu doen. Uh, dus op dit moment ja, zouden we het echt niet van de hand willen doen... omdat we zoveel nieuwe mogelijkheden nog zien. En we hebben zoveel ideeën om dit nog veel verder uit te breiden... met videoanalyse, met, uh, met analyse van tijdens de wedstrijden voor de spelers. Uh, ja, eigenlijk zoveel nieuwe ideeën die toegepast zouden kunnen worden... Dus op dit moment hoeft er nog geen, geen scheik bij ons aan te kloppen. Nog niet? Oké. Okay. Nou is het in Amerika helemaal normaal... Hè, dat er op basis van statistieken spelers worden geselecteerd. Er veel moneyballs daar ook over. In Nederland is dat dus nog niet heel erg ingeburgerd. Ja, heel beperkt. Heel beperkt. Er zijn systemen in, in Europa ook... waar met name ook clubs in het zuiden van Europa gebruik van maken. Mm. Eh, analyses van, van spelers. Hoeveel kilometers ze lopen per, per wedstrijd. Hoeveel bewegingen ze maken. Hoeveel pases ze maken. Hoeveel foute pases. Hoeveel goede pasen. Natuurlijk zijn die er al, al lang... Maar, maar uh, nog een schrijend tekort met wat de techniek kan bieden. Ja. He, en, dus, dus, en nogmaals, ik zei net al, de, met name de voetbalwereld blijft achter in dit soort ontwikkelingen. Ook vanuit FIFA bekeken, he, met de technische hulpmiddelen. Ja. waar meneer Blatter als baas van FIFA nog steeds voor ligt. Maar hoe en, kan het dat voetbal daarin zo conservatief, zullen we het zo maar even noemen? Is... Nou, dat, dat is toch. Het, ja, de, de, überhaupt het, het, het traditioneel denken in de sportwereld uh, is ze zegevierend nog steeds. Nou. Ja. Uh, en dat heeft te maken met. Uh, en dat klinkt maar, een beetje populistisch wat ik nu wil zeggen. Maar ja. met het, het feit dat de, de, de sport wordt toch geregeerd door veelal ouddenkende mensen. Hm. Eén laatste vraag hierover. Kan het zijn dat de coaches misschien niet zo blij zijn met jullie Giels? Dat ze denken, ja, leuk, zo'n zo wiskundig systeem, die varen door ons heen. Ja, het is uiteindelijk statistiek altijd maar een hulpmiddel. Okay. Um, het, zou, het is juist een heel groot probleem als je gaat denken dat het een doel is. Want dan zou je blind gaan varen op het ene, terwijl je eigenlijk de kennis, het oog van de kenner... en statistieken juist naast elkaar, dat kan elkaar versterken. Dus je moet niet ervan uitgaan dat statistiek alleen... de juiste speler gaat vinden. En uiteindelijk zul je altijd die spelers zelf moeten bekijken. Het is en, -en. Precies. Nou, helemaal goed. Uh, Dank je wel voor je tijd, uh, Giels Brouw. Blijf vooral ook even zitten, want we praten gewoon door over sport. En Frank, die blijft ook uh, zitten. We gaan het namelijk hebben over het sportevenement van het jaar. De Super Bowl. Maar nu eerst bij WNL op zaterdag. Adel, dit is Rolling in the Deep.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 Te spelen en vergeet het WK voetbal. Het sportevenement van het jaar is in Amerika en dat is de Super Bowl. Ik hoor wat mensen lachen hier. Miljoenen mensen leven al maanden toe naar de wedstrijd... tussen de Seattle Seahawks en de Denver Broncos. Zeg ik dat zo goed? Ik kijk meteen even naar Pascal. Ja, helemaal goed. G Gelukkig. Ja, morgen ontmoeten de beide teams elkaar in New York. Uh, we proberen het fenomeen te verklaren. Met sportmarketeer Frank van der Walbaken, die zojuist ook al te horen was... en voormalig American speler Pascal Matla. Uh, mannen, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Uh, waar ga jij morgen kijken, Pascal? Uh, ik ga kijken in, uh, in Amsterdam bij het Hard Rock Café. Daar is het uh, USA Sports Magazine. Dat uh, organiseert al een aantal jaren een, een, een Super Bowl party, zeg maar. Oké. Okay. En daar komen alle, heel veel oud Ambros fans komen daar, um, en bij elkaar... en andere geïnteresseerden, veel Amerikanen ook. En het uh, wordt één groot feest. Oké, okay, dus en, je hoeft niet thuis op de bank alleen voor de televisie te gaan zitten... maar er nee, is echt een evenement gewoon. Ja, en zelfs daarvoor zit ik nog uh, ook in, in Delft... want daar is een nieuwe sportsbar, die is ook daarmee begonnen dit jaar. Dus je ziet dat er door heel Nederland steeds meer uh, feesten georganiseerd worden. Okay. Bij Amerikaanse voetbalclubs thuis, op hun, uh, in hun kantines uh, wordt gekeken. Het is, uh, ja. ja, we gaan bijna Amerika achteraan. Uh, ja, ik wou te zeggen, want... Uh, uh, uh, lijkt dus alsof we beginnen te begrijpen hoe leuk en hoe groot het is in Amerika. Um, maar voor de mensen die, die nog steeds een vraagteken boven hun hoofd hebben... Er wel eens van gehoord hebben, maar kan je het een beetje uitleggen? Ja, in Amerika is het het grootste sportevenement van het jaar. Waar uh, iedereen thuis blijft, er is niemand op straat, iedereen zit of achter een... Iedereen? Ja, ieder ja, dat is gechargeerd bijna natuurlijk, maar iedereen. bijna iedereen. Uh, achter, een, achter het beeldscherm thuis, of ze zitten in het stadion, of ze zitten... Er komt 400.000 mensen, gaan naar... New York toe. Wow. Uh, er zijn er 80.000 die in het stadion zitten. En die, die rest die zweeft daar rond in, in barren. sfeer. Te... Ja, precies. En, ja, er is ook een soort stadion gebouwd op Times Square heb ik begrepen. Waar ook uh, met een heel grote schermen en tribunes ja. zelfs. Ja, het is gewoon iedereen komt gewoon bij elkaar. En het gaat allemaal heel gemoedelijk. Totaal geen Europese voetbalsferen uh, daar met politie en mee en weet ik voor allemaal. Zo kan het ook, hè? Alles en iedereen zit door elkaar. En het is één groot feest. Vooraf wordt er gegrild, gegril, gegril, gegril, sorry. Uh, wordt er veel gegeten, met z'n allen bier gedronken. En dan het stadion in, voetbal kijken en dan uh, kijken wie er wint. Ja. Ja. En, en, en wie uh, uh, de, die uh, beide partijen die ik net noemde, Seattle Seahawks en Denver Broncos, die spelen dus tegen elkaar. Ja. Hoe is dat tot stand gekomen? Nou, Dat is een heel lang verhaal, maar uiteindelijk er zijn er 32 teams in Amerika. Ja. Die zijn opgedeeld in twee uh, uh, conferences, zeg maar. En uh, elke winnaar daarvan, die uh, twee, twee conferences van 16 teams, uiteindelijk komt daar via playoffs uh, er komen er twee winnaars uit en die, ja. spelen, die spelen morgen de, de finale. Welke is een Amerika-favoriet? Heel lastig, ja. Het is heel lastig. Uh, ik, dus, uh, ja, ik denk dat het een beetje 50-50 is. Oké. Okay. Uh, zoals elk jaar, eigenlijk een beetje. Maar, ja. maar heb jij een favoriet? Uh, ja, ik ben voor de Seattle Seahawks. En waarom? Uh, omdat het een, voor mij, ik, ik vind het. Een, het is een goed gecoacht team. Ze hebben een, een offense waar ik mij mee, mij mee kan identificeren. Okay. Dus zij rennen de bal heel goed. Ja, voor Leek is dat een beetje lastig te, te begrijpen. Nou, we, we voelen je. We hebben het net ook over teamgevoel gehad. Het is echt een team. En ja. Het zijn allemaal jongens die voor elkaar door het vuur gaan. En uh, onder leiding van een geweldige coach. Die, uh, ja, die, dat, die dat helemaal ja, en ik weten. Ik begrijp ook dat Amerika gunt het Seattle wel. Maar het is een hele tijd ja. geleden dat, uh, dat ze gewonnen hebben. Uh, ook dat. Ja. En uh, ja, aan, de, aan de overkant staat, uh, staat Peter Menning. Ja, of je houdt van Peter Menning of je haat hem. En er zijn ook best wel veel mensen die... die ja, maar die hebben... is uit een uh, voetbalgeslacht. Hè? Want zijn ja. vader was professional en zijn broertje ja. is ook professional. Ja, ja die, gaat, die gaat waarschijnlijk de boeken in... als een van de allerbeste quarterbacks aller tijden. Ik... En ja... Ik kijk even naar de mannen aan de andere kant van de tafel. Want Frank, je praat aardig mee. Al ben je fan ook van... van... Nou, ik, ik, ik, ik ben genoeg in Amerika geweest om de sport ook een beetje te begrijpen. Want ja. de meeste Nederlanders begrijpen de sport niet. En dat is jammer. Want het is een buitengewoon fascinerende sport. Maar wel erg Amerikaans... En en super commercieel. Ja, dat, dat, uit mijn mond is dat natuurlijk... Ja, ja over de commercie het, moeten we het ja. zo zeker even ja. hebben. En, en Giels, want jij zit natuurlijk in de Nederlandse voetbal helemaal. En Europa ook. Maar vind je dit vind je dit ook leuk? Volg je dit? Nee, ik heb het één keer in New York mogen kijken... toen de Giants speelden. Okay. Dus die beleving was echt geweldig. Maar um, de sport zelf, daar zou ik uh, niet naar kunnen kijken. Zelf. Nee? Nee, ik vind het uh, te commercieel voor mij. En dat je steeds in de, eigenlijk een pauze hebt... terwijl je midden in de sport zit. En ik vind ja juist die... Die flow moet je erin houden en dat, dat mis ik eigenlijk in Amerikaan voetbal. Ja, daar moeten we zo ook even over hebben. Want die commercie, hè, daar weet jij inderdaad alles van, Frank. Hoe groot is de commerciële waarde van de Super Bowl? Jeetje, ja, dat is een hele moeilijke je... vraag. Maar nou, om even die commercie aan te geven. Het is naar mijn weten de enige sport in de wereld waar de scheidsrechter op een gegeven moment onderbreekt voor een commercial break. Ja. Wordt het spel stilgelegd en dan is er een commercial break. Ja, wat dat wordt aanhoud. algemeen geaccepteerd. Amerika doet niemand daar moeilijk over. Als je dat in Nederland zou willen introduceren. Ben je kansloos. Ja. Dus de, daar onderscheidt die sport zich over. Aan. En verder, om maar een idee te geven: het Amerikaanse bedrijfsleven kijkt er ook naar uit. Want de, de televisiecommercials rond en tijdens de Super Bowl. die kosten ongeveer per 30 seconden 4, 4 miljoen dollar. Nou, verdienen ze daar ook al. En mee? er is een wachtlijst voor. Een wachtlijst? Ja, die zijn al twee, drie maanden voordat de Super Bowl gespeeld wordt. zijn ze uitverkocht. Maar wat levert dat op dan? Ja, zoveel kijkers. Ja. En er is ook een, een, een soort traditie dat. Uh, de bedrijven komen allemaal met nieuwe commercials. Er is ook een soort race gaande van wie heeft de meest commerciële commercial en de, de meest creatieve commercial. Ja. Uh, dus dus uh, er is zelfs een bedrijf, las ik dat, uh, dat werd verboden om uh, een, een spot te plaatsen. Dat was een, een, een verkoper van uh, ja, verdedigingswapens. Nou, leuk dus dat en, je en... daarover begint, want daar, daar hebben we audio van, en dat wil ik heel even introduceren, want uh, die reclames, de, de zijn, die, die hadden het over wapens, dat is natuurlijk eigenlijk nat dan in Amerika, dat je er echt reclame voor gaat maken. Ja, maar wacht mag, je mag het zomaar in het openbaar kopen. Dus. Maar en, en ook nog eentje waar, waar wat controverse over was, over uh, Scarlett Johansson, die zit ook in een, in een reclame, en dat was allemaal veel te sexy, en te. laten we daar heel even, even naar luisteren. Doing it, yeah, you doing it. Changing the world. Retire. Sorry, Coke and Pepsi. Oh yeah, she done it. Soda stream, and no one has the right to tell me how to defend them. So I've chosen the most effective tool for the job. Daniel Defense, defending your nation, yeah. defending your home. Nou, heb ik begrepen dat deze dus geweigerd zijn, deze commercials. Ja, te sexy en wapens. Ja, en wat nou leuk is, Daniel Defense heeft de spot op YouTube gezet... Ja. met de tekst erbij, this is the commercial Fox Television wouldn't let you see. Ja, en iedereen gaat het kijken. Dus iedereen gaat het kijken, het is een regelrechte hit geworden in de, in de United States. Dus, dus, uh, dus het is heel effectief. Ik denk zelfs dat dit van tevoren geregisseerd is. Ze oh. wisten van tevoren dat die geweigerd zou worden... Ja. Uh, en dat ze de, daardoor op YouTube konden plaatsen. Nou, en dat is het mooie van de nieuwe media. Dat je dan ontzettend kunt scoren... zonder dat je die 4 miljoen dollar hoeft te betalen. Ja, precies. De, ik ga heel even naar Pascal. Want uh, is het voor jou... Giels die, die, die haalt het ook al heel even aan. is het voor jou niet raar dat de commerciële kant... de sportieve kant soms wel een beetje lijkt te overschaduwen daar? Nou, ik vind dat wel een beetje overdreven. Ja? Uh, ik denk niet dat het overschaduwt. Ik denk dat het ondersteunt. Misschien. Ja, um, ondersteunt zelfs. Het gaat uiteindelijk wel om de sport. Mm -hmm. Voor heel veel mensen. En uiteraard is het hartstikke leuk dat je Arnold Schwarzenegger... in een veel te klein tennisuniform ja. uh, ziet pingpongen ja. voor een van de reclames. En uh, natuurlijk kijken mensen daar ook naar, maar uiteindelijk gaat het wel om, om de sport. En wat in Nederland, en dat is inderdaad een heel erg veel uh, gehoord uh, kritisch punt... het gaat er langzaam, er zijn te veel onderbrekingen, et cetera, et cetera. Hm. In Amerika vinden ze dat allemaal minder erg... want dan kunnen ze nog even een je halen in, in de keuken. Ja. Uh, en ja, uiteindelijk is, is het, het de is... sport die, die, en, de, en de finale die morgen... de Pfft. reden is dat iedereen gaat kijken en, ja. de, en de commercie is ondersteunend. We hebben het nog niet eens trouwens over de halftime show gehad. Hè? De voorgaande de jaren onder andere de Black Eyed Peas, Madonna, Beyoncé, The Who... die hebben allemaal opgetreden, de grootste artiesten. Dat klinkt dan ongeveer zo. The National Football League presents... The Super Bowl 43 Halftime Show. Dat is echt uh, waanzinnig, die halftime-shows. Frank, uh, kunnen Nederlandse bedrijven ook verdienen aan de Bowl? Nou, als het Nederlandse bedrijven zouden zijn die uh, de Amerikaanse markt voor ogen hebben om daar te penetreren, dan is een, een, een commercial tijdens de, de breaks bij de Superbowl is heel effectief. Uh, maar, maar als het een Nederlands bedrijf is dat op, op Europa gericht is of op Nederland gericht, is dat niet. Want het, de kijkersaantallen die in Nederland zullen kijken is heel beperkt. Nou, weet jij toevallig van bedrijven die, die dat aan het exploreren zijn, die denken: nou, nee, wat, wat, wat jammer is, er zijn in het verleden etelijke pogingen uh, gedaan om de, de American Football Sport in Nederland te introduceren. Mm -hmm. uh, best ook wel goede pogingen, voor zover ik dat heb kunnen beoordelen. Hè, maar het is niet gelukt. En daarmee. Geef je toch maar weer aan dat sport is toch gebouwd op tradities. En we hebben in Nederland geen traditie voor American voetbal. Nee. Dus je moet daar heel zwaar in investeren. En heel veel geduld hebben om zo'n sport echt te laten landen uh, in Nederland. En ik, ja, gezien de pogingen die al zijn gedaan en die zijn mislukt. Heb ik er een hard hoofd in. Oké. Okay. Wat kunnen we, we kunnen ongetwijfeld wel wat leren van de Super Bowl En de manier waarop ze het met commercie daar nou, aanpakken. We kunnen sowieso leren dat we, dat we niet de fout moeten maken. Wat die de Amerikanen vaak maken. Dat ze denken dat alles wat in Amerika lukt ook in Europa kan lukken. <laughs> en andersom moet het ook zo zijn. Het feit dat, dat de Amerikanen er zo god, op enorme getallen van genieten. En met alle voor de buis kruipen. En dat het het evenement van het jaar is in Amerika geeft aan dat de sportcultuur daar toch anders is dan die van ons. En we moeten niet trachten die te kopiëren en andersom ook niet. Nee. Nou, als ik daar even op mag inhaken, ja, denk ik dat wij zeker iets kunnen leren van de merk voetbal in Amerika. Uh, al is het alleen het supportergeweld. In Amerika heb je dat niet. En als je ziet dat uh, morgenavond dat alle fans verschillende uh, jerseys naast elkaar, zeg maar. Uh, ...verschillende teams naast elkaar, ja. met elkaar... ...maar dat is niet specifiek voor Amerika voetbal... ...het is gewoon puur de Amerikaanse sportcultuur... Nou, okay, maar Amerikaanse Hè, sportcultuur ...bij Amerikaanse hondballen is het ook ja. niet zo... En ...dat ja. is heerlijk van Amerika... ...dat je daar rustig op elke plaats kon zitten op de tribune... ...en je zult nooit enig geweld hebben. Ja, misschien ja. is daar wat voor jou weggelegd Pascal... ...dat je daar een, een, een voortrekkersrol in, in zou kunnen nemen. voor. Ja, dat weet ik niet. Ik weet niet <laughs> of ik me wil bemoeien met de supporters, voetbalsupporters in Nederland... Ja. Maar ik denk dat als iedereen daar nou eens een keer naar kijkt... en ziet hoe het wel kan... en, dat het, en dan uiteindelijk verliest er altijd een team. Maar je hoeft niet zo als een debiel als een te gaan reageren. Nee, maar de Amerikaanse daarna. sportconsumenten... Die, die, die gaan ook met de hele gezin en de hele familie gaan ze naar het stadion. Ja. He, het day de ballpark. En dan, dan haai je het ook. niet in je hoofd om. En dan gaan ze, om, ja. gaan ze op het parkeerterrein, gaan parkeerterrein zitten barbecuen. Het is een echt een dag uit. Ja. En dan gaan ze naar de wedstrijd. En na de wedstrijd drinken ze ook nog een colaatje op de parkeerplaats. Dus het is echt een hele andere cultuur. Ja, maar dat is ook, ook de truc van de merkvoetbal, voetbal. Want uiteindelijk voor de man is er straks een merken voetbal... en voor de vrouwen is er Brune Mars in de halftime. <laughs> precies. En dat is toch een super avondje uit dan. Die zijn er helemaal blij. Nou, ja. dat, dat klinkt goed. Mag ik jullie hartelijk danken? Giels Brouwer... die zat hier aan de tafel de laatste half uur. Frank van der Walbaken en Pascal Matla. En uh, uh, nou, veel plezier morgenavond. Uh, of vanavond eigenlijk. Morgenavond. Of morgenavond. Ik was even in de war met uh, kijken. Um, goed, dit was het voor vandaag.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 Kanteljaar 2014 van professor Jan Rotmans. Een nieuw ontdekt dragonderdooieren mos. Een verbod op plastic tasjes in Rwanda. En... handje de kop. Morgenochtend van 7 tot 10. Radio 1. Vroege vogels. Het nieuws van alle kanten. Als je in een wereld zonder verzekeringen tijdens het skiën een been breekt... is het toch maar de vraag hoe je thuis komt... Gelukkig leven we in een wereld met verzekeringen... en weet je zeker dat je niet hulpeloos op de berg achterblijft. Elk wintersportseizoen regelen verzekeraars zo'n 100 vliegtuigen... om pechvogels weer veilig thuis te brengen. Kijk op fijndatweverzekerdzijn.nl De Centraal-Afrikaanse Republiek staat aan de rand van de afgrond. Honger en ziektes liggen op de loer. Honderdduizenden vrouwen, mannen en kinderen... zijn op de vlucht voor wreed geweld. Draai je hoofd niet weg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 Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Deelname vanaf 18 jaar. Dit is Radio 1.